Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS om 3. In Dubai zijn twee Nederlanders opgepakt. Die zouden superdiep in de drugshandel zitten, vertelt mijn collega Remco Andringa. Die zouden horen bij wat de Europese politiedienst Europol een superkartel noemt. Een groep die maar liefst een derde van de hele Europese cocaïnemarkt in handen zou hebben. En die Nederlandse verdachten zijn aangehouden op verzoek van het Openbaar Ministerie... dat onderzoek doet naar drugshandel via onder andere de haven van Rotterdam. Het gaat om een man van 37 die onder meer duizenden kilo's kook naar de havens van Rotterdam en Antwerpen smokkelde. En een man van 40 die ook grondstoffen om amfetamine mee te maken binnenhaalde. Het ging om een internationale actie. In totaal zijn 49 verdachten opgepakt. Reisorganisatie Corendon gaat komend jaar vaker vliegen vanaf Brussel Airport en minder vanaf Schiphol. De baas zegt in de Telegraaf dat het besluit vooral is genomen vanwege de chaos op Schiphol. Vliegen vanaf Brussel geeft volgens hem meer zekerheid en is ook nog eens goedkoper. In Arnhem was het vannacht weer raak met autobranden. Drie auto's brandden tegelijkertijd uit en waren niet meer te redden. Twee weekenden, twee weekenden geleden was het ook al raak. De politie is op zoek naar camerabeelden en getuigen. Ze denken dat de branden zijn aangestoken. En Dick Advocaat begint vandaag voor de zoveelste keer aan zijn allerlaatste baan. Tenminste, dat moeten we maar geloven. Hij heeft er al meer stoppogingen op zitten dan de gemiddelde roker. Ik ben nu 62 en uh, dus ik wil het gewoon wat rustiger aan gaan doen. Nou, normaal gesproken is Sparta mijn laatste club. Ik heb Zegt, Feyenoord is duidelijk mijn laatste club. Op een gegeven moment moet je ook jezelf in bescherming nemen. Nou, dat is mooi dat het stopt, toch? Ja, twaalf jaar geleden zei hij voor het eerst dat hij met pensioen zou gaan. En daarna ging hij alsnog aan de slag bij Feyenoord Utrecht en Sparta. En een uurtje geleden is hij officieel gepresenteerd als nieuwe trainer van Ado Den Haag. Het weer, een druilerig dagje met vanmiddag eigenlijk alleen in het zuidwesten wat zon bij tussen de 8 en 11 graden. Ook morgen is het bewolkt, opnieuw veel mist ook en dan een graad of 9. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staat nog een korte file op de A10 Zuid bij Amsterdam. Door bergingswerkzaamheden bij Amsterdam Oud-Zuid is de vertraging nog een kleine 10 minuten. Er is één rijstrook dicht. Rijkswaterstaat verwacht dat de weg om kwart voor één vanmiddag vrij is. Tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu ZFM luncht. Pas het als tot zich weer spanje. zelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, als ik een vrouw plezieren kan. Wanneer de, de krant verloren heeft, als ik jans heb, een man. Te pas. Ik kom s morgen nog niet opstaan, want de wekker liep nog af. Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan dus af. Mijn baas begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb met mijn praat over Zandvoort en de regio. Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Spoorbeheerder ProRail doet aangifte. nadat gisteravond een trein is gebotst op fietsen die op het spoor waren gelegd in Boskoop. Houd-minister Martin van Rijn gaat het onderzoek leiden naar misstanden en de werkcultuur bij de publieke omroep. Vorige week kondigde de NPO aan dat er een onafhankelijk en extern onderzoek zou komen naar de werksituatie bij de Wereld Draait Door. Dat onderzoek wordt nu uitgebreid naar de hele publieke omroep. En volgens Rijkswaterstaat was er vanochtend sprake van een pittige ochtendspits. Rond 8 uur vanochtend waren er meer dan 150 files met een totale lengte van bijna 800 kilometer. Vooral in de regio Utrecht was het pittig. Het weer, het is bewolkt en soms valt er nog wat regen. Later kan in het zuidwesten de zon ook nog even doorbreken. Het wordt vandaag tussen de 7 en 11 graden. He's a loser, but he still keeps on trying.